Nu bij Coebloe. Korting op zakelijke Lenovo Thinkbook laptops tijdens de eindejaarsknallers. Bestel het beste voor jou op Koebloe.nl. 158 nieuws. 2 uur. De overleden actrice Brigitte Bardot is een legende van de eeuw, schrijft de Franse president Macron op X. Haar films, Roem en haar passie voor dieren, zij belichaamden een leven van vrijheid, vindt Macron. Waaraan Brigitte Bardot is overleden, is niet bekendgemaakt. Na in bijna 50 films gespeeld te hebben, zetten ze zich in voor dieren. Brigitte Bardot was 91. Een familiedrama in Suriname. In de plaats Meer Zorg, niet ver van Paramaribo, stak een man zijn eigen kinderen dood. En ook een aantal buren. Sommige media hebben het over negen doden. Toen politieagenten de man wilden aanhouden, bedreigde hij ook hen met een mes. Daarop schoten ze hem in zijn been. De storm Johannes, die dit weekend over Noord-Europa trekt... heeft in Zweden drie mensen het leven gekost. Twee slachtoffers werden geraakt door omvallende bomen. De derde man zou een ongeluk hebben gekregen. Door de storm viel in Zweden, maar ook in Noorwegen en Finland... op veel plekken de stroom uit. En bijna driekwart miljoen huishoudens in Kiev hebben weer stroom... nadat hij was uitgevallen door Russische aanvallen. Ook in gebieden rond de stad zijn reparaties uitgevoerd... maar daar is nog niet iedereen weer aangesloten. De schade ontstond door grote drone- en raketaanvallen gisternacht. In het Noordoosten nog mist, verder geregeld zon. Temperaturen tussen 0 en 6 graden. Vanavond breidt de mist zich verder uit. Morgen bewolkt bij 2 graden in Limburg tot 7 graden aan zee. Dit was het nieuws op 538. Martijn, dankjewel. Krijgen die situatie op de weg? Op dit moment twee vertragingen. De A12 richting Opaus tussen Oudijk en Duitsland, 11 minuten. En de A12 richting Arnhem, tussen Nederlandse grens en Duiven, 19 minuten. Ook flitsers. De A2 richting Echt bij Echt, 222.8. A8 richting Beverwijk bij Ozaan, 3.7. A12 richting Utrecht Een Flitser bij Utrecht, 62.5. En de laatste op de A16 richting Breda bij Prinsenbeek. Hijkt weer op A58.8.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 The le discocet Zach est de retour.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 40. En fairground hoorde je op 743. De 58 Party Top 1000. De zanger van Simple Red, Mek Hagnol, heeft ooit in een interview verteld... dat hij zoveel vrouwen in bed heeft gehad... dat hij niet meer weet hoeveel het precies waren. Maar hij gokt ongeveer 1000. Als je dat gelijk legt aan de Party Top 1000... betekent dit dat je vanaf afgelopen zaterdag tot en met oudjaarsdag bezig bent met vrouwen. Tenminste als je gemiddeld drie minuten tijd voor ze maakt dan. Vanille ijs, ijs, ijs baby ja. Snel verder met de lijst. Dat wordt er niet beter op. Op 741 zo meteen naar usher and more. People. op duizend 741 yo vip let's kick it ice ice baby ice ice baby alright stop collaborate and listen ice is back with my brand new invention something grabs a hold of me tightly flow like a hawk boom daily and nightly will it ever stop yo i don't know turn off the lights and i'll close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 It's all pumping Quick to the point, to the point No faking Cooking them MCs like a pound of bacon Burning them She ain't quick and nimble I go crazy when I hear a symbol And a high.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 Yo man, let's get out of here. Word to your mother. Ice, ice, baby. 3, 8, party, top 1000. 740. Vrijdagavond en je vraagt wat is je plan? Want jij hebt thuis nog wel een plekje op je bank. Ik wil best komen, maar de avond is nog lang. Dus bel me anders als je echt niet slapen kan. Oh, laat me nou nog heel eventjes schemen. Dan kom ik wel even. Deze lijkt op jou een beetje bitter zoet. Wil vanavond naar je kijken als het dokter doet. Niet denken aan de morgen vroeg. Ik wil een glas als een vissen komen. Wil je dat ik binnenkom. Als er goud feest ik op dat ik bij je binnenkom. En aan glas op 3-4 blijf ik liever hier slapen. Door ik ben er niet meer aan mijn zinnen kom. Oh, laat me nou nog heel eventjes zweten. Dan kom ik wel even. Oh, maar ik wil deze nacht wel met je teken. Ik zit niet aan mijn karriel van Malibu. Drink, gin, tonic, ik ben nog lang niet moe. Ben je wakker, rommel, dikke serenade toe, yeah? Ey, hey, kom naar je toe. Nee, ik zit niet aan mijn karriel van Malibu. Drink, gin, tonic, ik ben nog lang niet moe. Ben je wakker, let me know wat ik om naar je toe, Doe mij een gin en ton ik. ...en Russo, Jin en Tonic. een van de nieuwste nummers uit de 538 Party Top 1000. Je hoort hem op nummer 740. Een strik rondom 2025. Dat is eigenlijk wat we doen met de duizend beste partyhits. Knallend het jaar uit op naar 2026. Oudjaarsdag goeie je de grote ontkroning iets voor 6 uur. En nu during the Can't Stop Raving...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 En flowers hoorde je op 738 in de 538-party top 1000. Vanaf morgen kans op 10.000 euro. Luister naar 538 en start het nieuwe jaar met... 10.000 euro. Wow. Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro. Nee, echt? Ik kom eruit. Vanaf morgen de eindejaarseditie van de 538-stemmenjacht. Eén koffer, één stem...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 Ja, u wordt natuurlijk maar één keer 95. Maar volgend jaar zijn we er gewoon weer bij, hoor. Ja, dag, oma. Zo, wie het eerste bij het zwembad is, jongens. Kijk, dat is een vakantiediscount. Die snapt vakantie. En heerlijk voor vanavond. Appel 4 vier stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper. Bij United Consumers.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 Zorg die verder gaat. 538, stur 538, party top 1000. Queen en Radio Gaga hoor je nou Fluorida. Club handle me. 538 737. 36. De uh, party top 105. Ik bepaal hem niet. Queen hordia Radio Gaga op nummer 736. Cooldown café is voor je onderweg naar Martin Garrix. Drowning yeah. Radio 5, 3, 8, 734. Wat is dit voor een goedkoop belletje? Ja, hallo, wie is dat? Surprise! Annie Huisman voor de deur, voor het ja, koeldijk Café. Hallo! hallo. Ik heb... Wie is dat? Ja, ja. Annie Huisman? Je wilt er niet ja. bij komen zingen? Ja, dacht ik dat ik de krant kwam brengen. Vanavond nou, zeker weten. Het was wel spannend, maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn. We, we laten ons niet kennen, nee, we gaan gewoon maar door. Wat wie niet tegen zijn verlies kan die is maar zielig. Bedankt. Cool Down Café met z'n allen Hordy in de vijfde dag party top 1000 Op nummer 734. Ja. Veel plezier zometeen met Sporders Molenaar. Hij neemt je verder mee de lijst in. En ook Jason de Derulo hoor je. Urban Cookie Collective.